Dit was Pieter Gabriel, Sledgehammer. Ah, helaas staat het nog steeds op televisie dat u nu luistert naar uh, Inspiratieradio. Maar uh, volgens mij heeft u al lang door dat dat uh, niet meer zo is. Alhoewel, we hopen wel dat u er inspiratie van krijgt. Het is al een tijdje anders. En het uh, is dus om de week, uh, breek zo lekker de week. En in de tussentijd, daarna is het Jongmans met klassiek ZFM. Um, aanstaande zaterdag, de 29ste. Is het weer zover? Dan hebben we een uh, dorpsomroeperconcours uh, hier in het uh, centrum van uh, Zandvoort. Uh, alles vindt plaats op het uh, Kerkplein. En het, het speelt zich af tussen half twee en uh, zes uur. Uh, waar ook de prijsuitreiking is. En uh, ja... We uh, doen weer vele mensen mee van binnen en buitenland, dus uh, kom alle kijken en uh, neem de oordopjes mee, want uh, sommigen kunnen echt zijn echte brulboeien. En uh, we gaan weer even lekker uh, verder met de muziek. Me signs and good examples. Stop trying to go out around your business. Take a trip to East and West. You find out you don't know anything. Every is getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can feel learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. game I play. Stopte de computer er zomaar mee. Ja, ook dat gebeurt in een live uitzending. Uh, het hoort er allemaal bij. Uh, we gaan het even heel snel herstellen. En uh, we gaan gewoon even lekker uh, verder. Een heel ander muziekje. met uh, When will I see you again? Uh, ja, uh, we hebben, van de week hebben we uh, natuurlijk veel ophef gehad uh, via Facebook in, uh, in Haren. Uh, maar hier in Zandvoort kunnen ze er ook wat van. Uh, het uh, Gasthuisplein wordt uh, langzamerhand een beetje uh, ook uh, door vandalen bezocht. En, uh, het heeft zich al bij bewoners gemeld en uh, helaas uh, ook bij het museum en bij het oude pand van het Wapen van Zandvoort. Waar uh, wat ruiten eraan gingen en dat is gewoon eigenlijk een beetje zonde. En dat hoort toch eigenlijk in ons plaatsje totaal niet thuis. Uh, ja, ze zeggen dat het erbij hoort, maar uh, ik kan er maar niet aan wennen. If I could take you home, I must confess the type minister you wear. Well. Jump in Like some stones, whatever, yabba, dabba do. Kiss and correct you and hold you, and my word is bond. Yo, PA, she's got the vibe on. truck right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 Dit was weer een uh, gouden hit van uh, Timeless, wear the love. Um, ja, het wordt, van het weekend wordt het nog even een beetje mooi weer. Uh, we kunnen nog twee weken genieten, twee weekenden genieten van, uh, van het strand. Van de vele strandtenten die hier staan. En uh, ja, de eerste zijn alweer bezig om, uh, om iets te gaan afbreken. En 7 oktober, dan uh, gaat de schop er helemaal in. En dan uh, wordt het weer een kaal strand met... Uh, met vijf vaste strandtenten en uh, ja, dan uh, kunnen we weer uh, ons uh, op het strand begeven met z'n allen, met de honden. Uh, dat gebeurt nu al en dat mag ook op, uh, op dit moment en dan gaan we weer uh, een, een winterperiode tegemoet en dan is het uh, een stuk rustiger hier in uh, Zandvoort, uh, als de rust blijft natuurlijk hè.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 seems zijn we alweer haast aan het einde van het programma. De tijd gaat snel. Het is alweer haast tien uur en dan gaat de programmering hier weer verder op de, op de zender. Afgelopen zondag zouden we nog een heel leuk feestje hebben gehad hier in het dorp. Dat heet dan Rondje dorp. Dat is dan van de, doen er iets van twaalf horecagelegenheden aan mee. En dan gaat er elk... Van elke uh, horecagelegenheid gaat een team van horecagelegenheid naar horecagelegenheid. En overal moeten ze dan een, uh, een opdracht uitvoeren. En dat geeft altijd hilarische toestanden. Helaas mensen, afgelopen zondag hebben we het gemist. Maar uh, we hebben een herkansing. Eerst werd het 28 november. En nu is het geworden 4 november. Dus uh, wilt u lachen? Komt u gerust kijken. In het begin draaiden we van deze uitzending. draaiden we Sheila E. met Spacer. Uh, ja, uh, alles wordt gecoverd. En uh, ja, dit is dan een uh, moderne versie ervan. Het is een uh, nummer van uh, Alcazar. En uh, ik zou zeggen: een prettige avond. En tot over twee weken.